Ja, was die altijd zoeken over uh, harte pijn en zo. Ja. Met mooie hits in de jaren 60 en begin jaren 70. De flirtations. En nu dus met Christmas Time is here again. Nou. En dat hebben we ook goed in de gaten. Want uh, overal staan de kerstbomen weer. En het is een feestje om uh, ja, door de gemeente te uh, ja, rijden op de fiets of met de auto. Met al die lichtjes gezellig hoor. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En die gezelligheid zetten we lekker door hier bij GoFM. Just a friend, and I'll say, Oh, I'm not blind. I'm prachtige klassiekers achter elkaar hier bij GoFM. Tijdens de zondagmorgen van Go. De en zijn Backsteel or Burrow. En natuurlijk Rupert Holmes. Je hoort hem nog een beetje met hem. Vandaag trouwens gezellig interneus in de binnenstad zou je kunnen zeggen. De Terneuzen zingt kerstspecial... Dat gebeurt straks om twee uur. En je kunt dan anderhalf uur meezingen op kerstliedjes. Dat gaat allemaal gebeuren in de Grote Kerk in de Noordstraat. Dus dat is best wel gezellig. En een leuke sfeer daar. Dus uh, misschien is het wel iets voor jou. Wil je meer weten over de agenda die we hebben hier bij Go? Want uh, bij ons kun je natuurlijk je activiteiten aanmelden. Maar je kunt ze ook gewoon meelezen. Ga dan naar go-rtv.nl. En dan zie je de activiteiten van de komende tijd. Dus doe het maar weer eens. Go-rtv.nl. Goedemorgen. De I learn, the less I know about the less I know, the more I wanna look around. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know. about people, oh, the less I know, the more I want to look around. Digging deep, all through the earth around, moon and stars, we well play a part. Earth and trees, we move through The wind blows, fragrant love. Where did it drink come from? A loving cup of burning sun. In dreams I pay for every taste. I whisper when I'm weary face I kiss it sweet and warm embrace. Another time, another. Place. ZANG Dit jaar ben je mijn kerstcadeau. Oh, ik ben niet meer Het voelt als een film of zo. Vandaag bij we niet alleen maar de oude klassieke kerstnummers... maar ook iets nieuws zoals deze van Nielsen hier in de show. Dus hè. Kerstcadeau. Nou, hebben we dat ook hier gehad? Gezellig. En Yumi Forte ervoor met Higher Ground. Straks, over een paar minuten al, minuten of negen of tien, een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op voor de tweede keer deze week overigens en vroeg aan u, wat was uw laatste overwinning, alsof het leven dus eigenlijk een soort spel is? De antwoorden hoor je straks. Maar eerst nog iets moois van Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.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 Ja, wederom een antiek in de show. Of ze zeggen hier Blokhuizen wat een oude meuk weer vandaag maar wel mooi natuurlijk. Maar vergeet één ding niet. Dit nummer van Nancy Sinatra is later nog een paar keer gecoverd door anderen en zelfs hit, een hit geweest. Ja. In de jaren negentig kun je nagaan. These boots are made for walking, dus. En Savage Garden hier in de show met Truly, Madly, Deeply. In een ogenblik uh, ja, de reportage van Jeroen van uh, Gent. Want hij vroeg aan u, en dat willen we graag aan je laten horen, wat was uw laatste overwinning? Je hoort het zometeen na Labi en It Must Be Love. As I do, and I never thought I'd feel this way, the way I feel about you, as soon as I wake up. Kill me nummer, hè? It Must Be Love, La be Ook zo'n nummer uh, dat regelmatig is gecoverd door anderen. Ja, dat gaat zo. Mooie muziek wordt door anderen overgenomen, natuurlijk en terecht. Goed, het is tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Er zijn van die dagen, uh, donkere dagen voor kerst bijvoorbeeld... Die zijn best wel uh, moeilijk als het vroeg donker is. Of is het juist een uitdaging? Want dat kan natuurlijk ook. Wat was uw laatste overwinning? Want je zou die duistere en donkere dagen kunnen overwinnen. Of moeten overwinnen. Of misschien helemaal niet. Of je legt je erbij neer. Maar wat was uw laatste overwinning in deze tijd? Nou ja, Jeroen van Gent. Hij ging de straat op. Vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Ja. Ja, het is heel breed maar ja, en het is heel moeilijk om daar een antwoord op te geven ja, over winning. Ja. Als je al voetballer bent en je wint, dan is het makkelijk om te zeggen van... Ja, dat, is dat is actueel. en dan, dan zeg je van nou, we hebben gewonnen. Ja, ja. Dus, maar ja, nu is het moeilijk hoor. Ja, nu is het moeilijk. Dus je zegt van nou, ja... Nee, ja, ja, ja. Maar, maar. Niet echt? Nee, niet echt, nee. Dat ik een, een goede stand had met het WK, ja. dat was mijn laatste overwinning. Uh, wat, voor, voor, voor, zeven punten. Voorspeld? Ja. Aha. En u houdt het tot nu toe goed, zeg maar? Nee, niet Vredelijk. alles. Niet alles. Goed. Maar de laatste, uh, ene laatste pool, zeven goed. Aha. Uh -huh. Zeven punten. En, en leeft het nog iets op? Nee. Dat weet ik niet. Ja, hoor. de eindrit. Als je de finalist, uh, of de, de, de, de winnaar hebt, mag je uitkiezen naar welk pretpark we gaan. Oh, dus er is toch wel iets uh, bijzonders Ja Ja, in de familie, ja, ja, in het gezin. Oh, het is onderling. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Dat is een beetje een overwinning. Een beetje overwinning. Ja, dat is de laatste overwinning. Nou, we doen echt ook qua competitie of echt gewoon iets wat voor mij echt. Nee, als ik zoiets wil kiezen, is eigenlijk. Uh, ik heb uh, nou, is denk ik een paar maanden terug inmiddels, maar eindelijk rijles aangevraagd waar ik eigenlijk echt al compleet tegenop zat te kijken eigenlijk. Dus ene van die proefles, uh, toen ik die eenmaal, nou, ik begon met de proefles, toen ik die eenmaal uh, voorbij was, was voor mezelf echt een eigenlijk. Een beetje het, het ergste gehad alvast. Ja, het ergste gehad. Het soort, ik had ook in mijn gedachten van... Ja, het zal vast niet heel erg zijn, maar ik was gewoon verschrikkelijk nerveus. Want ja, Tuurlijk. Ja, ik was gewoon heel nerveus om de weg op te gaan voor de eerste keer. Dus. Ja. En nou, hoe verliep het verder? Ah, nou, op zich verliep het eigenlijk best prima. Ik was veel, nou, veel minder moeilijk, wil ik ook niet zeggen. Maar eigenlijk veel minder... Uh... Nou, ik was veel kalmer dan ik had uh, verwacht eigenlijk dat toch een soort van eigenlijk wel alles al wel meeviel. Ja. Dat was echt een overwinning dus? Ja, dat is echt een overwinning voor mij geweest. Dus... Hoe is het verder afgelopen? Lukt het? Uh, ja, ik zit nu om uh, 7 of 8 is nu geloof ik. En tenminste loopt eigenlijk alles gewoon uh, zoals door te lopen eigenlijk helemaal prima. Oké, okay. dus... geen angst meer? Nee, eigenlijk niet. Mijn angst overwinnen. Ik heb uh, een bepaalde ziekte en toen was ik niet de auto rijden. En uh, dan maak ik toch weer een grote rit van 50 kilometer. En dat, is wel, dat vind ik mijn angst overwinnen echt wel... Uh en wat is die angst dan precies? Dat het niet goed gaat, dat er wat gebeurt. Oh ja. En je kan er alles bij verzinnen, natuurlijk. Uh, maar je hebt wel de rijbewijs gehaald. En ja, zo, dat heb ik de wel gehaald, de... toen dus, ja. <laughs> ja, maar... nee, ik 20 was. Ja, nee, ik mag wel rijden, ja. maar... Dan ben je alleen op de ik moet re, alleen rijden ja. en dan alleen op de weg en er gebeurt wat of er zal niks gebeuren? En dat is de angst, het is angst voor niks. Maar je kunt altijd met iemand anders rijden, toch? Iemand nee, erbij vragen. Als ik op familiebezoek ga, maar... dan uh, kan ik niet een ander meenemen om uh, naar mijn begraafvis te gaan, bijvoorbeeld. Nee, nee, nee, nee. Dus dan moet ik toch alleen. En als je er aankomt, dan is dat, voelt het als een overwinning? Ja, dat voelt overwinning. Ja. Ja. Nou, het is voor mij iedere dag een overwinning als ik weer een stuk gelopen heb. Ja, dat gaat steeds slechter. Precies, dat is dan wel een dus dingetje. Dat is uh, iedere dag weer, als ik dan van huis naar Ikea kan lopen, dan is dat een hele overwinning. En dat is maar heel klein natuurlijk, maar voor mij is dat niet zo'n moeilijke vraag. Dat is echt een overwinning. Ik heb het weer gered. Alles doet pijn, maar goed, ik heb het weer gered. Dus dat, dat begint thuis al, dat u denkt van ik wil lopen. Ja, ja, ja. ja. En, dan, en dan, ik, moet, ik moet lopen, ik moet lopen. Ja. Om in beweging te blijven, voor mijn gezondheid. Ja. Dus dat is ja, simpel, maar een klein ja, ja. dingetje, maar wel over. gisteren zijn we nog aan het wandelen geweest. Hebben we het nog gered, dus dat was weer een overwinning. Ja, ja precies, want dan komt u thuis, gaat u lekker zitten en denkt u, nou, dat heb ik toch gehad. Voetballen kijken, als ja. Ja, Daarom. <laughs> Wat was uw laatste overwinning? die melkkorven niet dragen. Ja. Oh, dat is toch ook wel een overwinning, hè? Dat is een de, politiek spel, ja. hè. Oh, dat Daar de, klopt niks van. Oh, okay. Maar die overwinning, uh, ja goed, waar, waar, heeft u nog iets aan bijgedragen aan die overwinning. Dan? Ja, zeker nog steeds. Kijk eens even met mijn muts. We met. zijn nog steeds. Oh ja, wit rood, de Nederland in nood. Omgekeerde Omgekeerde vlaggenmuts. het. is radio, dus moet ik even vertellen. Ja, precies. Alles snappen. Nou, we zijn toch niet live. Nee, nee. Ja, ja. Dus op nou. Nee, maar goed. Nou ja, overwinning. Die tijd van het jaar jaren weer voor natuurlijk. Vorig jaar was het om deze tijd streng, ik nog wel. Ja, ze zijn gek. Het is ja. gewoon ja, een Dat klopt helemaal totaal niks. Nou, nee, van wat. moet ik maar eens vragen doen? Uh, uh, nee, dan moet je het lezen, Je moet je niet laten... Ja. Je moet goed informeren. Want en uh, zijn ook de radio en zo wordt helemaal misleid. Juist. Ja, ja. En al die oudjes, die geloven alles. Ja, hmm. dag. Maar hmm. ik ben wel oud, maar niet gek, hoor. Ik heb <laughs> wel, wel meer mensen zien lopen met dubbele mondkapjes, met twee mondkapjes zelfs. niet gezond. kijk eens even naar hallo, zijn we zo geboren? Nee, nee. Nou, dat bedoel ik. En voor straatinterviews is het heel funest, want je je verstaat de mensen niet. Nee, ja, je verstaat de niet. Ja, dat dus dat is maar het is ook dom. Doe normaal. Ja. Oh, en je, Doe je immuniteitssysteem. Die wordt gewoon fysiek. Gewoon kapot gemaakt. Oh, oh, oh. Ja, dat klopt niet. Oh. Wij moesten van de straat eten. Oh. En uh, koud oh. water, keer of een keer nat. Maakt het niet Maat uit. Dan, dan krijg je weerstand. Ja. He, de, de nou. al, vroeger bedoelt u? Ja, zeker. Dat is me nog geleerd. Maar tegenwoordig mag niks. Ja, maar dat is ook niet goed. Wij nemen. Wij een diploma? Ja, dat was zeven jaar geleden. Ja, diploma ja, eigenlijk. Schooldiploma. Hé, was dat moeilijk? Het was wel moeilijk, maar het is wel gelukt uiteindelijk. Ja? Ja. U zag het tegenop of het was lastig? Het was wel lastig, ja. Het is wel één jaar lang geduurd, maar uiteindelijk heb ik het wel behaald. Het voelde als een overwinning. Ja, zeker. En een opluchting. Ja. Wat was mijn laatste overwinning? Ja, ik denk mijn laatste overwinning is dat ik gestopt ben met roken. Nou. Dat, denk ik wel. Okay. dat is alweer een tijdje geleden, twee jaar geleden. Maar dat was wel een behoorlijke overwinning. Ja, maar dat is de goede. Ja. Dat ja. Is, dat is, vooral als je langer ook in verslaafd bent. Ja, en vaak gestopt ben en dan weer begonnen ben en dan weer gestopt ben. En dan, nou ja, goed, is het heel het riedeltje. Dus, uh, hoe, hoe heeft je, u dat gedaan? Ja, goede vraag. Gewoon niet ja. meer gedaan. Ja. Op een gegeven moment ging de knop om en ik dacht, ik ben helemaal klaar mee en... Uh, ja, nu ruim twee jaar. En dat uh, bevalt me erg goed. En ik merk wel dat het toevallig vandaag stond ik met iemand die aan het roken was. Dat dacht oh ja, het, het ruikt lekker. Maar ja. ik ook weet van mezelf, als ik er nu eentje ga opsteken, dan uh, ga ik voor gaas. Dus dat heb uh, niet gedaan. Dus Nog dat is ook vandaag weer een overwinning eigenlijk. Het niet hebben gerookt. Nog tips voor mensen? Ja, uh, hoe doe je dat? Hoe bedoel, doe je dat? Tips van een ervaringsdeskundige? Nou ja, <laughs> uh, ik denk dat je vooral heel erg je, je focus moet hebben op waarom je het niet wil. Wat, wat het je op gaat leveren om, als je stil gaat stoppen. Ja, Heven hoesten bijvoorbeeld. Uh, ja, dus uh, inderdaad als je stopt met roken, dat je minder gaat hoesten, dat je ja. minder geld kost dat je, wat ik ook zelf heel vervelend vond dat ik altijd naar rook stonk, dus dat dat niet ja. meer uh, ja. aan de orde was uh, toch ook wel de hoop dat ik langer blijf leven dus ja. dat vond ik ook wel een ja. belangrijke Ik denk dat ik het gewoon niet gedaan heb dan. <laughs> dat kan ook, ja, ook. moet nog komen dat het nog moet komen, ja, ja. ja. ja. ja. ja. hoogstens van de week die bolle planten. Oh. Bollen. Bollen planten. bolle planten in bolle de tuin daar zag ik een beetje tegenop, ik denk nou dat ga ik maar gelijk doen kijk want het kan gaan vriezen, dan is het te laat. En dan ja, is het dat te, is te laat, laat. inderdaad. Ja. Maar het was ja. nu natuurlijk ook een beetje nat en koud. Dus dan hebben we niet zo oh. zin om wat erin ja. te gaan zitten. En u heeft het toch gedaan? En ja, dat, dat heb ik gedaan, gedaan. Ja. Ja. ja. En dan in het voorjaar komen ze er mooi uitzetten? Ja, dat dus... ja, hopen we wel op, op ja. Ja, ja. Ja. Ja. ja. Hartstikke bedankt voor het. Ja. Goedemorgen met Alfred altijd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 Gliven niet meer zonder dat wonder. ik hou van de. Ja, stem die mij verwarmt, ik zie het liefste weer. Bosch, ik kwam ook weer opdraven. Natuurlijk, op uitnodiging van Jeroen van Gent. Um, ik hou van de radio. En dat is bij Jeroen zeker het geval. Volgende week is hij er bij Leven zijn ook weer bij. Met een uh, reportage. Dus wat dat is, dat uh, horen we pas in de loop van de week. Dus uh, dat is voor mij ook best wel spannend, eerlijk gezegd. hoort ook nog Rafaela Cara en Afar Lamour Cominciatou. Maar je mag het ook. Uh, Libela of zoiets uh, noemen. Volgens uh, de titel tussen haakjes. Weet je dat ook weer. Je hebt er niks aan aan die informatie. Maar ja, het is wel gezellig op zo'n zondagmorgen als vandaag. Hè. Dus, hey, fijn dat je erbij bent bij GoFem. Gezellig dat je me gezelschap houdt. die mij kennen en die weten dat ik een grote fan ben... van deze club hier, hè? Ja, waarvan er al een paar zijn overleden. Zijn ze allemaal al overleden? Nog eens? Ja, geloof ik dat er nog één of twee van in leven zijn. Dan Al Kister en Bouwouw ervoor met Do You Wanna Hold Me? En als ik hier de platenhoes zie... want ze hebben nog zo'n leuke platenhoes... want het komt uit de jaren tachtig... en toen hadden ze nog hoes, weet je nog. Het zag er heel gevaarlijk uit... maar uiteindelijk zijn het gewoon watjes. Het loopt al aardig tegen het einde van de show, zeg. Och, wat schiet het op. Dus, uh, oh, ik ga hem alweer klaarzetten om te vertrekken. Een beetje de boel opruimen. Maar eerst hoor jij intussen nog uh, een hele aardige van Honey. Ik ben geen jas die je zomaar wegdoet Op de dag dat je hem niet meer draagt. Ik ben geen flesje wat je drinkt, Ik heb toch nergens om gevraagd. Het me wilde trouwen, ja, het is al een tijd geleden. Nu keer dat je bij me thuis zit, kijk je voetbal op de tv. Maar...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 Dat was, vanavond heb ik hoofdpijn, nou eigenlijk niet. En ik hoop jij ook niet trouwens. Want dat zou wel heel vervelend zijn. Hey, kijk eens even naar de klok. Het is tijd om te vertrekken. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest. Um, en we zijn er hier uit. Wat mijn outfit volgende week zondag gaat worden. Als ik hier weer zit. Rond een uur of tien. Uh, ik ga in het zwart. Natuurlijk heel stemmig. Een um, mooi wit overhemd. Een uh, knalrode vlinderstrik. We haren natuurlijk netjes gekamd En een rode en een groene sok. Dus het ziet er echt heel strak uit volgende week. Dus er is dan alles... Reden om dan te luisteren naar de uitzending van de zondagmorgen van GoFM hier bij Go. En ik ben er dan weer en ik hoop jij ook. Tot de sluit van deze aflevering van uh, de zondagmorgen van GoFM: Bangles, The Hazy Shade of Winter. Ik wens je nog een ontzettend mooie dag bij Go. That you can be